Ja, namens en heren, dit is weer een nieuwe uitzending van uh, Vrijheid R Radio. Ik zit hier gezellig in Café Libertaria met uh, Jurjen Koopmans. Goedenavond, Jurjen. Goedenavond. En uh, we hebben een een speciale gast, dus uh, Eike de Vries. Goeden uh, goedenavond allemaal. Ik ben uh, Eike de Vries. Ja, goed. En uh, ja, zo meteen ga je ons van alles vertellen over uh, goud en zilver. En uh, ja, nu we het toch over goud en zilver hebben, laten we maar meteen uh, beginnen met uh, de koers van het goud en de zilver, Jurien. Ja, nou ja, zilver uh, zit op uh, 21,17. Mm -hmm. En uh, goud zit op 1370, 80 op dit moment. Mm. Maar het schommelt uh, steeds. Dus goud loopt mooi richting de 1400... En ja, ook zilver is de afgelopen tijd uh, toch wel weer wat gestegen. Ja, dat is mooi. Uh, maar laat ik eerst nog even de bitcoins doen. Die, uh, ik neem gewoon de stand van Kragen. en uh, die staat op uh, 460, 470. Dat schommelt het al een, uh, een paar dagen. Dus uh, ja, dat is uh, verder helemaal stabiel, verder weinig over te vertellen. Uh, er was wel wat heisa in, uh, in de media, omdat ze dachten dat ze de man achter de bitcoin uh, hadden gevonden. De man die het ontwikkeld heeft, maar hij ontkent in alle toonaarden dat hij er iets mee te maken heeft. Uh, in Amerika was ook nog een uh, echtpaar uh, zeer gelukkig, want ze vonden ongeveer 10 miljoen aan uh, goud in hun tuin. En het hadden ze niet over goudklompjes, maar over uh, gouden munten uit de 19e eeuw. De, met, de, met de adelaar, de Eagle Coin of zoiets heette dat geloof ik. Uh, daar vonden ze een aantal bussen van. van die, echt van die oude conservenblikken, Zoals die, die alleen nog maar in de 19e eeuw uh, maakten. En uh, ja, dat waren allemaal muntjes van... Uh, nee, vanaf 1843 tot 1870 geloof ik. Hè? In ieder geval, uh, de totale waarde van al die munten was uh, 10 miljoen dollar. Maar wat was er... Wat, ja, dat kleeft toch een beetje naar iets aan. Uh, wat was er nou aan de hand? Is dus de, de overheid die wilde ook een beetje van de buiten hebben? Ja, nee, de overheid uh, die geeft aan ja, vinders. Uh, er zijn nu eenmaal regels als je wat gevonden hebt. Uh, eerst moet de rechtmatige eigenaar. Die waarschijnlijk al lang geleden is overleden, want we hebben het over uh, munten tussen 1847 en 1894. Maar uh, in ieder geval, uh, de, de, de, de spulletjes moeten eerst uh, nou ja, uh, als gevonden voorwerp, je moet het kunnen claimen, hè? Ja. Zo zijn de regels nu één keer. En uh, daarna, dan is het even de vraag wat uh, de eerlijke vinder terugkrijgt, want de overheid kan het ook nog een keer confisceren. Ah, gewoon stelen? Ja. Ja, hè, dat, uh, dat, dat zijn de regels zoals ze zijn geschreven uh, in de procedure van uh, ja, wat moet er gebeuren als je iets vindt. En dit, uh, er was een echtpaar in uh, de staat Californië, we hebben dit bericht trouwens eerder gehad. En uh, toen werd er nog bericht, uh, toen had de, de, de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS, die had uh, laten weten van ja, uh, jullie moeten wel de helft uh, daarover aan belasting uh, betalen. Uh, maar er zijn dus, zijn dus meer kapers op de loer. Hè? Maar ze weten dus niet wie, wie, wie dat echtpaar is. Want die, blijven, die willen anoniem blijven. En die hebben. Ja, het is de, de geruchten. Uh, men weet wel heeft wel ongeveer het vermoeden welke county het is. Want uh, daar gonst het van de geruchten. En waarschijnlijk het echtpaar het heet Mary en John. Maar ja, dat zouden ook fictieve namen kunnen zijn. Dus, uh, ja. Zullen we onbekend willen blijven. In ieder geval, uh, ja, de hele uh, struin daar nu, nu rond. Uh, dat is een beetje in het, uh, het oosten van Californië. Cell Ridge heette dat, geloof ik, hè? Mm -hmm. is ja, plaatsing. op uh, Capitalism is Freedom staan hele mooie foto's van het gebied. Ja. Waar Auburn staat hier, hè? Een ja. beetje bergachtig met uh, wilde riviertjes. Het lijkt naar hele kanovaren. varen. <laughs> ja, ja, ja, misschien is het een leuke tip voor de Utrechtse Kanovereniging. <laughs> misschien vinden ze dan ook nog wat goud, hè? Om de ja, dure pand kut. mee te betalen van hun. Nee, maar goed, ja, en we hopen op een goede afloop voor, uh, voor deze twee mensen. Uh, laten we maar Mary en John noemen. Mm -hmm. uh, ja, maar er was nog meer uh, gebeurd in, uh, in de VS. En uh, dan uh, begrijp je ook waarom ze dat goud zo graag willen hebben. Want er, ze hebben een begrotingstekort, hè? Ja, er zijn, uh, er zijn weer nieuwe cijfers uit. En. Het is maar liefst 193,5 miljard. 193,5 miljard? Ja. Zo, jezus. Ja, dat is, dat is pijnlijk. Het is, het is veel. Direct nadat Bloomberg het meldde, kwamen er op Twitter allemaal reacties van mensen... die zeggen, dit is ongelooflijk, dit kan zo toch niet... Maar ja, toch is het het geval. Show me, jongen, dat is echt dat zijn ongelooflijke bedragen. En waar is het allemaal aan opgegaan? Kijk, je hebt Obama, hè? Obama ja, is ja, ja, ja. Uh, werd hier in Nederland ook door Vrij Nederland en, uh, en, en andere magazines vereerd. Dus la laten we zeggen, uh, de heer Obama is een sociaal-democraat. Uh, die, die smijt met geld. Uh, ja, en... Uh, van Sociaaldemocraten weten we... dat ze graag met geld smijten. Ja, nee, maar... het had, het had slecht gekund. Uh, Investing.com... had al rekening gehouden met... Uh, 212 miljard. Ah. Dus ja, wat, wat, wat dat betreft... valt die 193 en een half miljard... nog een beetje mee. Maar het is uh, schrikbarend veel. Ja. Mm, yeah. <laughs> nou, ik, ik denk, ik, ik, ik denk dat, dat als je zegt... Wat zou je doen met 193,5 miljard? Als je dat aan iemand vraagt, ja, het is zo onvoorstelbaar veel. Mensen, mensen ja, ik, ik denk dat de meeste mensen geen antwoord zouden kunnen geven op die vraag. Ja, en toch is er iemand die, die, die dus in staat is om daar dat over de balk te snijden, denk ik. Mm -hmm. Um, maar in, ja, even terug naar Nederland. Hè. Zoals we weten zit uh, Twan Manders uh, nog steeds uh, opgesloten in zijn uh, isoleercel. Maar hij mag al ansichtkaarten ontvangen. Er is, er is een uh, postbus geopend waar je al je kaartjes uh, naartoe kan sturen om uh, Twan een uh, hart onder de riem te steken. En dat postbusnummer is. Ja, dat is uh, postbus 411 en dan 2700. Anton Karel in uh, Zoetermeer. Mm, Oké, okay, mooi. Dus ja, mensen, stuur hem uh, gerust een kaartje. Dat zal hij leuk vinden. En uh, ja, waarom ik dit uh, vertel is... Uh, want uh, ja, de Tweede Kamer die maakt zich toch een beetje zorgen... om al die mensen die in voorarrest zitten. Ik, uh, ja, meen ze daar ook iets van? Of? Wat denk jij, Julian? Nou, ik, ik weet niet of ze dat, of ze dat echt menen. Uh, deels natuurlijk wel. Het, het is vooral dat Nederland wat dat betreft een beetje een, een, een blauwtje aan het oplopen is. Hè. We hebben hier in Nederland meer mensen in voorrest uh, zitten dan in uh, omgevende landen. Nou ja, en op een moment gaat het opvallen. En dan komen ze bij hun europa Europavriendjes uh, in, in Brussel. En die zeggen dan... ja. Wat hebben jullie toch veel in voorarrest zitten? Dus ja, daarom dat de PvdA, D66, SP, GroenLinks en 50PLUS um, daar uh, aandacht aan besteden. Uiteraard uh, de VVD van Teven en Opstelten uh, niet. Mm. He, dus dan kun je echt zien ook, uh, voorarrest is nu volgens mij niet iets heel erg liberaals. Yeah. Uh, dus ja, het is eigenlijk wel bizar dat uh, dus de nep-liberalen daar... Uh, nu zo voor uh, zijn. Ja, want voor arrest. Ik bedoel. Uh, kan, kan je het even uitleggen voor de leek? Wat is een voorarrest? Nou, als je er serieus van wordt verdacht. Hey, ik denk dat jij een moord hebt gepleegd. dan wil ik voorkomen dat je wegloopt. Ja. Dus dan sluit ik jou vast op. in afwachting. Uh, dat uh, de rechter met het hamertje slaat. en zegt: uh, jonge, jonge Pier, je bent veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Dus dat is voorarrest. Je mag iemand tijdelijk opsluiten in afwachting van de definitieve veroordeling. En dan wordt uh, het, het voorarrest wordt, uh, wordt afgetrokken van de straf. Mm -hmm. Voorarrest mag ook nooit langer zijn dan de straf die staat voor het misdrijf waarop je, waarvan je verdacht wordt. Ja. Maar nee. nu in de zaak van Tan Manders is het uh, wel heel van. We hebben hier niet over iemand die verdacht wordt van een moord. Maar we hoogstwaarschijnlijk verdacht we van het uh, hebben verkregen van een, een vergunning die dan achteraf misschien, dat weten ze ook niet helemaal zeker, niet helemaal correct was. Ja, maar toch, hè, dat, dat blijkt wel, het is nu met 90 dagen verlengd. Uh, ja, uh, zou het zo zijn? Uh, en, en ja, we, moeten, we hebben natuurlijk de officiële aanklacht nog niet gelezen. Maar. Moet het zijn dat de, de overheid uh, straks, uh, als de rechter met de hamer op tafel slaat, hem voor tenminste uh, 90 dagen, voor tenminste drie maanden wil veroordelen? Want anders mag je niet zo lang in voorarrest worden gehouden. Ja, nou plus nog eens die 30 dagen, dus dat is uh, 120 uh, dagen. Ja, ja dus uh, zij vinden, of, of ze verdenken in ieder geval, uh, uh, Twan Manders van. Ja, uh, iets waarop deze straf staat. 120 dagen of meer. Maar ze hebben nog steeds en überhaupt geen aanklacht rond. Dus volgens mij zijn ze nog steeds aan het zoeken. Nee, maar dat is inderdaad het is een, het, het een bizar tafereel. Uh, waar, waarbij een uh, ja, niet uh, vluchtgevaarlijk iemand uh, op een vage verdenking wordt vastgehouden. Uh, en eigenlijk is het een soort van ja, politiek iets. Nou mensen, dus uh, mocht u nog, nogmaals uh, een, uh, een kaartje willen sturen... Jeroen, kun je nog, nog even het postbusnummer uh, noemen? Ja, dat is uh, postbus 411. Mm -hmm. En dan 2700 Anton Karel in uh, Zoetermeer. Dan gaan we verder, want uh, ja, we, degene die uh, ja, toch een beetje verantwoordelijk is voor... Uh, ...voor dit alles, is Fred Teven natuurlijk. En uh, ja, die man heeft uh, ja, toch geen, niet echt, bepaald schone handjes blijkt nu. Want uh, de beste man die was witter dan wit. Ja. Wat is gebleken? Fred uh, Teven is uh, betrokken bij, of, of tenminste daar wordt hij van verdacht. Hij is er nog niet van veroordeeld. Dat hij een deal heeft gesloten met een drugscrimineel. En uh, dat was een drugscrimineel die uh, op Luxemburgse rekeningen... ...verstopte miljoenen aan uh, drugsgeld. Uh, liet witwassen door, uh, door de justitie. Mm. En daar is uh, ja, Fred Teven... Uh, ...naar verluid. Uh, ...ja, ik wil natuurlijk niet door die man veroordeeld worden... ...dat ik hem uh, smadelijk ergens van beschuldig. Maar hij wordt ervan verdacht dat hij daarbij... Uh, Betrokken is geweest. Nu staat zijn, mij... In zijn functie nog als uh, officier van justitie? Ja, ja in zijn vorige functie als uh, officier van justitie. Hmm. En ja, volgens mij staat hier langer dan 120 dagen zelfstraf voor. Ja, toch? Kijk, uh, Twan heeft dan uh, het midden- en kleinbedrijf geholpen met uh, ja, de, hun lasten wat lichter te maken door uh, belasting te ontwijken. En ja, Fredje Teven, die kan, uh, nou goed, hij wordt er van verdacht hoor. Ja, dus, ja uh, hij is ook nog niet veroordeeld. Maar, nee, nee, goed, hij ja, wordt ervan van dus, verdacht, maar uh, hij kan rustig gewoon in de Tweede Kamer blijven zitten. Ja, ja en dan wordt niet opgesloten, want volgens mij, ja, als je ondernemers helpt of je helpt uh, de georganiseerde drugscriminaliteit, ja, dan zou ik zeggen, degene die, uh, die ondernemers helpt, verdient dan... Ja, mocht dat in een socialistische maatschappij zo zijn, verdient toch wat kortere, een korte voorarrest dan iemand die een grote drugspoef uh, helpt. <laughs> ja, ja, maar goed, ik vind uh, mensen die handelen in drugs op zich helemaal geen slechte jongens, hoor. Het is alleen de wet, hè? Die nou ja, momenteel... kijk, je hebt, je hebt natuurlijk verschillende soorten drugs, jongens. Hè? Ik bedoel, in, in een, uh, als, als drugs legaal wordt dan wordt drugs veel goedkoper en uh, ook veel schoner. Maar juist doordat drugs illegaal is, zijn er ook mensen die er enorm veel geld aan kunnen verdienen... Uh, ja, door of de overheid om te kopen of door uh, het illegaal uh, te doen. En ja, dit is dan wel een, een, een boef die eigenlijk uh, bevoordeeld wordt... ...door uh, het illegaal stellen van drugs. Ja. ja, ik moet zeggen inderdaad dat de mensen in, de, in het uh, criminele circuit, in het drugscircuit... Uh, ...die hebben nou niet uh, een hoge pet op van het non-agressieprincipe. Ik bedoel, uh, ze leggen heel makkelijk iemand om. En, uh... mm -hmm. ja. ja. Nee, maar goed, uh, ja, om tot, uh, ja, toch een beetje nog in Nederland te blijven... ...daar uh, is hier een uh, belachelijke regel ingevoerd, dus namelijk het uh, alcoholverbod mensen dat is zo om, ja, uh, omhoog gegaan naar uh, de, de 18 jaar. En ja, scholieren die gaan er heel creatief mee om hè. Wat ja. dat hebben ze nou gedaan? Nou ja, ze, ze, ze passen gewoon hun paspoort een beetje aan of nemen iemand anders paspoort mee. En je moet je in de kroeg als, als je jong bent identificeren. Ja. Dus dan moet je eerst even langs de douane. Maar ja, dat valt natuurlijk te manipuleren. Ik bedoel, uh, ja, die puber van uh, 16, die heeft vast wel een broertje die enigszins nog op hem lijkt en 18 is. Um, dus ja, neem het paspoort van iemand anders mee. Of ga er uh, ja, wat creatief in lopen krassen, natuurlijk. Dat komt, uh, dat komt natuurlijk ook voor. Ja, ja zo zie je maar weer. Hè. Ik bedoel, Nederlanders, uh, het zit een Nederlanders in het bloed. Ik uh, heb het spreekwoord misschien wel. Wij houden niet, ons niet aan wetten, we gaan om met wetten. Goed, dan um, gaan we naar het uh, volgende blokje. En dat is namelijk het uh, blokje verkiezingen. En uh, laten we als eerste uh, Kim Jong-un feliciteren. Want uh, ja, die heeft uh, de verkiezingen gewonnen van uh, Noord-Korea. Ja. Het was heel spannend, hè? Het, was echt, uh, het ging er echt om, hè? van wie zou het horen? Zou het Kim Jong-un worden of Kim Jong-un? <laughs> Ja, die man die zat met de zweet tussen zijn spleet ...zat hij uh, op de uitslag te wachten. Maar hij is uh, inderdaad met 100% van de stemmen is hij herkozen. Dus uh, ja, gefeliciteerd uh, Kim Jong-un. <laughs> ik weet niet of we nog voor hem moeten gaan zingen, maar... Uh, nou, ik ben niet zo goed in, uh, in, in uh, zingen, maar... Uh, nou, ja, ...het is in ieder geval uh, mooi dat alle geregistreerde kiezers hun stem hebben uitgebracht. Dus er is niemand die, uh, die verzuimd heeft... En, ja, maar zou de, de stem ook geronseld zijn daar ofzo? Of, <laughs> het zou me niks verbazen, het zou me niks verbazen. Natuurlijk ja. Uh, ja, is de heer uh, Oen is, uh, nauw verbonden met uh, de P van de A, die dat in, uh, in elk geval Soest heeft gedaan. Ja. Uh, mogelijk ook in Geleen. Oh, joh. Ja. Maar in Geleen wil de burgemeester niet vertellen welke partij het heeft uh, gedaan. Maar goed, uh, in, in, in Zoest is die verdenking wel degelijk uh, concreet richting de P van de A. Ja. En ja, volgens mij kalibreren uh, politieke partijen ook hè, dat uh, de, de politieke partij in de ene gemeente ongeveer hetzelfde doet als in de andere gemeente. Ja. Dus als ze in Soest hebben verteld aan het campagneteam van Geleen ja. van, nou moet je kijken, dit werkt goed, we gaan bij... Uh, bij bejaardenhuizen langs. Ja, dat de bejaardenhuizen was in Utrecht trouwens, ja. Ja, en dan, dan, dan vragen we de stemkaarten van mensen. Hè, van, uh, nou mevrouw de bejaarde, u, kunt, u bent toch niet zo makkelijk meer op de been. Dus ik neem uw stemkaart wel even mee. Moet u hier eventjes steken bij het kruisje. <laughs> ja, ja, ja, ja. Wat was er in Soest gebeurd voor degene die het gemist hebben? Uh, Pau Nieuws, die, uh, die waren... Met hun verborgen camera bij een moskee langs geweest. En daar bleek in de, ja, iemand van de PVDA een verhaaltje te vertellen over uh, ja, hoe het zat met die stemkaarten. En dat je dat gerust daarmee kon geven aan iemand van de PVDA. En, uh, dus als jij nog een paar mensen wist, een paar bejaarden of uh, mensen die slechte benen zijn of geen Nederlands kunnen. Uh, ja, uh, haal even hun stemkaarten op en zorg ervoor dat die naar de PVDA gaan. Dus uh, ja, toen uh, confronteerde de reporter van Pau Nieuws uh, die. die uh, ...confronteerde dus die beste, die beste man van de PvdA daarmee... ...en die is het eerst uh, gewoon kaarten liegen. liegen. Helemaal niet, dit dat. en dat. Nou ja, toen liet ze het beeldmateriaal zien... ja, toen konden hij er niet omheen. Dus uh, ja, de man is uh, vrijwillig opgestapt... ...dus uh, zijn politieke carrière is ook helemaal voorbij. En het is strafbaar, toch? Zit ja, hij ook voor voorarrest? Ja. Nee, dat niet. Maar uh, ze zijn wel aan het onderzoeken... ...maar de man die mag uh, nog steeds uh, op vrije voeten rondlopen. Uh, Bizar. Ja, ja ze zien me weer, hè. Maar als je in het midden een klein bedrijf helpt, dan is het wat anders. Maar wat is er gebeurd in Geleen? Hetzelfde. Ja, hebben ze ook stemmen geronseld. Alleen, uh, ja, de burgemeester heeft alle partijen een waarschuwingsbriefje uh, gestuurd van, voei uh, het niet weer. Hm. En uh, er wordt niemand veroordeeld. Dus met andere woorden, uh, ja, de burgemeester van Geleen houdt iemand de pet boven het hoofd. Hm. Zou hij met die partij toevallig uh, samen willen werken in het volgend college? Ja, dat kan me <laughs> niet verbazen. <ja. laughs> Goed, maar um, dan gaan we nog even verder. We hebben verder geen verkiezingsnieuws, maar wel verspillingsnieuws. Er is 60 miljoen uh, ja, over de bal gesmeten voor jonge boeren, lees ik hier. Ja, het is toch wat? Ja. Uh, subsidie vanuit uh, de EU voor het platteland in Overijssel. Nou ja, Overijssel is een mooie provincie. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk dat de agrarische ondernemer zich ook als agrarische ondernemer gedraagt. Hè, en dat ze gewoon uh, ja, hun eigen broek uh, ophouden. Hou maar in dit geval krijgen ze... Een popbudget voor water. En dat is bedoeld voor de waterkwaliteit, de waterhuishouding uh, van het uh, grond- en oppervlaktewater. Mm. Dus ze kunnen allemaal dingen met, uh, met, met, uh, met water gaan doen. Mm. En dan is er ook voor vernieuwing uh, bij landbouwbedrijven en herstructurering van de landbouw, waaronder uh, de tuinbouw, daar komt ook 16 miljoen voor beschikbaar. En daarnaast is er nog, ja, het houdt niet op, een 3,5 miljoen jonge boerenregeling beschikbaar. Ja. En daarmee mogen jonge boeren uh, duurzaam en innovatief bezig zijn. Ah. Nou ja, ik denk, is uh, vooropgesteld, dit is dan specifiek voor uh, Gelderland en Overijssel. Uh, sowieso dat het van belang is dat het dan een level playing field wordt. Dus dat ook bijvoorbeeld uh, de boeren in Brabant en uh, Limburg en uh, Flevoland, dat die diezelfde regeling uh, krijgen. Mm -hmm. Dus ja, en dan wordt het te duur. Dus ja, het beste kun je er gewoon voor zorgen dat je die, uh, dat je die boeren niet verwendt, zodat ze hun eigen broek uh, ophouden. Hè. Want ja, uiteindelijk levert dat de beste ondernemers op. Dat zijn gewoon ondernemers die uh, ja, werken voor hun geld. Niet die het cadeau krijgen van uh, de overheid. Ja, en dan uh, lees ik hier ook nog iets over uh, Humanitas. Die vreest voor korting op subsidie. Kijk, Humanitas met alle respect, het is een goed doel. En een goed doel, uh, als je, ja, daarvoor moet je met de spaarpot bij de deuren langs. ja. He, of je gaat ergens op een, in een winkelcentrum staan... en dan zeggen... meneer, mag ik u een vraag stellen? Iets, iets in die trant. Ja. Maar om mensen onder dwang... He, want belasting is een vorm van gedwongen confiscatie van geld. Mensen ja. kunnen niet kiezen om geen belasting te betalen. Als je dat geld gebruikt voor je goede doel... He, en daarmee de kans voor andere goede doelen ontneemt... om datzelfde budget te pakken... Want de overheid kan niet alle goede doelen in de hele wereld uh, steunen, dus ze moeten daarin een keuze maken. Ja, dat betekent dat je eigenlijk mensen het recht onthoudt om zelf een goede keuze te maken welk goed doel dat ze sympathie voor hebben. Nou, er zullen heel veel mensen sympathie hebben voor de goede doelen van Humanitas, hè? mensen in de, in, in de schulden helpen en dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere goede doelen en ja, wat is het toch zonde dat uh, de overheid dat kan beslissen. Nu uh, heeft de overheid daar wat uh, ja, op bezuinigd, dus ze krijgen wat, uh, wat, wat minder. Dan zou je denken, nou ja, er zit ook een directeur die krijgt ook natuurlijk wel een, uh, ja, hoe noemen ze het, een, uh, een onkostenvergoeding. <laughs> <laughs> Dan even die toch wat in. Maar nee hoor, het, uh, het, het is, ze klagen steen en been dat het niet de bedoeling is dat, uh, ja, dat Humanitas het met zoveel minder uh, gestolen geld moet doen. Ja, en uh, ik heb hier nog een berichtje: uh, 32-urige werkweek voor gemeenteambtenaren. En dat leidt toch tot een enigszins wat consternatie hè? daarbij uh, bij de ambtenaren. Uh, dat? Werkplek. Ja, ze maken zich zorgen. Ah. Ja, uiteraard nou ja, blijkt het dat ze er net al niet op achteruit gaan. Want ja, ze blijven in, de, in, in, de, in dezelfde uh, schaal. Maar uh, ja, doordat als je wat minder verdient, hoef je ook wat minder belasting te betalen. Nou, dan, uh, dan valt het allemaal wel mee. Dus financieel kunnen ze even op adem komen. Ondanks, euh, ja, ze verdienen hetzelfde voor minder werk. Ja. Um, maar waar het nu om gaat is, um, ze denken dat ja, een kortere werkweek, dat het wel eens kan leiden dat ze in, de in, in minder tijd hetzelfde werk moeten doen. Jo. Kun je dat voorstellen? Ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik heb wel eens uh, gewerkt uh, bij overheidsinstellingen en het viel me op dat het daar nogal, ja, laten we het even heel zacht uitdrukken, behoorlijk relaxed aan toe ging. Ja, en ja. Dan druk ik het nog een beetje netjes uit. Ja, nou, deze ambtenaren die denken dus dat zij straks in 32 uur hetzelfde moeten doen wat ze eerst in, uh, ja, in 36 of 40 uur uh, deden. En uh, ja, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Nou ah ja, als ze nou bijvoorbeeld een beetje creatief met hun tijd omgaan, ietsje minder lang bij de koffieautomaat hangen. Inderdaad, of, denk ik ook. Niet, niet pingpongen op een bureau of. Uh, een één potje patience minder spelen op de computer. <laughs> ja, dan kan je dat toch weer een beetje Ja. Maar goed, wat, ga, wat gaat de AVCABO doen? Nou ja, de kijkers spelen nog wat andere dingen. Uh, er gaan misschien hier en daar wat banen weg. Het ambtenarenkorps is wat aan het vergrijzen. En ja, op het moment dat, uh, dat, dat dit soort dingen gebeuren. Dus, dus uh, de AVCABO die, uh, ja, die, die, die voert continu de druk op. En ik sluit ook niet uit dat de ambtenaren opnieuw weer gaan staken om hun, hun boodschap kracht bij te zetten. Maar voorlopig worden er alleen maar vragen gesteld door GroenLinks. Die het, die het natuurlijk, net zoals voor Humanitas, die het zielig vindt wat de ambtenaren nu overkomt. Ja, jongens. Nou, dan voelen die ambtenaren ook weer een beetje hoe het de, al heel lang in de private sector gaat, dankzij hun. Dus ja... Absoluut, ja. Steeds maar lasten verhogen. Mensen ja, worden nu al behoorlijk uh, afgeknepen. En ja, nu merken ze dat ze zelf ook aan de beurt komen op het moment dat de overheid niet meer weet waar ze het geld vandaan moeten graaien. Yeah. Nee, maar goed over graaien gesproken. Jij hebt ook nog even een uh, greep gedaan in de Utrechtse jaarverslagen. Wat ben je daar allemaal tegengekomen, Jurien? Wat heb je allemaal weer voor viezigheid gevonden? Nou, we gaan eens uh, dus even in op de financiële samenvatting. Kijk, het is nu de laatste week voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ja, we hebben Utrecht de afgelopen weken ge gebruikt. Maar wat in Utrecht gebeurt, gebeurt in heel veel gemeenten in Nederland. Ook in uw gemeente vindt verspilling uh, plaats. En niet zo'n klein beetje ook. En niet zo'n klein beetje ook, inderdaad. Dus ja, wilt u dat er wat verandert, dan... He, ze zeggen heel vaak in trecht van als u hetzelfde blijft doen dan u altijd deed, dan verandert er ook niets. He, dus wilt u dat er iets verandert, dan zult u iets anders moeten doen dan u gewend bent. En zult u dus deze keer ook op een andere partij moeten stemmen, bijvoorbeeld uh, de Libertarische Partij. Nou, in Utrecht zien we hoe erg dat het uit de hand gelopen is. Hè? Want ja, ondanks dat Utrecht natuurlijk niet een kleine gemeente is. Hoeveel ja, euro denk je dat Utrecht in 2012 tot haar beschikking had om er doorheen te jassen, Johan? Ja, veel te veel. Ja, maar hoeveel? Doe eens een schatting. Uh, 800 miljoen, miljard. Uh, nee, 800 miljard niet. Het is 1,34 miljard euro. Joh. Ja, dat is uh, behoorlijk veel. Mm. Nou, staat er ook. Hè, ze hebben er nog een, een, een taartje van gemaakt. En uh, 33% daarvan komt uit het gemeentefonds. Nou, dan halen ze 15% uit belastingen, heffingen en rechten. Dus eigenlijk wat uh, ja, de meeste libertarische afdelingen willen afschaffen, dat is maar 15%. 30% door grondexploitaties. Grond, daar wordt enorm veel geld in verdiend, maar ook vaak enorme fouten meegemaakt. 5% uit de eigen middelen, maar ja, dat maken ze dus contant eigenlijk. Hè? Want dat betekent gewoon 5% uit de eigen middelen, dan graai je 5% uit je de reserves die je in het verleden van belastingbetalers hebt uh, ontnomen. Ja. En 18% uit specifieke uitkeringen. Nou, en hier staat: de gemeente is vrij om te bepalen waar ze de uitkering aan het gemeente, van het gemeentefonds aan besteedt. Hm. Dus ja, die vrijheid heeft de gemeente dan wel. Vanzelfsprekend ja, ja. <laughs> moeten wettelijke taken die het Rijk financiert uh, met, uh, vanuit het gemeentefonds... die moeten wel worden uitgevoerd. Maar er is wel vrijheid... hoeveel geld er voor die wettelijke taken mag worden uitgetrokken. Ja, ja. taken hoeven alleen te worden gedaan. <laughs> dus ja, de gemeente heeft veel vrijheid om het zelf uit te geven. Dus als ze geld willen pompen in uh, een, een, een borgstelling... voor, uh, ja, voor een kanonvereniging... Waarvoor je een voorziening moet treffen. Want je weet natuurlijk niet of die Kamervereniging. Uh, de verplichtingen na kan komen. dan doen ze dat gewoon. Ja, ja. En ja, dat is eigenlijk de essentie. Hè? Ik bedoel. als 30% grond-exploitaties. Het, de, de, de vraag is natuurlijk. of continu maar vraag naar meer grond blijft. Hè? Ja. Je kunt als gemeente continu. Uh, ja, uh, boerengrond opkopen. Um, dat omzetten in, uh, in een andere bestemming en het dan vervolgens weer duurder proberen te verkopen. Maar misschien dat uh, die boeren op het ene moment, net zoals in, uh, in Overijssel en Gelderland, een mooie subsidie uh, krijgen. En zeggen, ja we willen helemaal niet worden uitgekocht. Hè. Dus ja, die, die, die inkomsten uit grondexploitatie, zo zeker is dat niet. En ja, belastingen, heffingen, zolang dat mensen het nog hebben kun je het, kun je het stelen. Maar op enig moment dan is ook dat geld uh, op. Hè. Het is niet zo dat, uh, dat uh, economische voorspoed, ongeacht de concurrentiepositie en belastingdruk van Nederland... dat, uh, ja, dat het maar in, in, in stand blijft. Hè. Dus op enig moment dan hebben de mensen het geld niet. Nou, dat geldt ook voor het gemeentefonds, want ja, dat komt dan wel via het Rijk... Maar ook het Rijk moet het geld ergens vandaan uh, halen. Dus uh, ja, het ziet er beroerd uit. Uh, op dit moment nog niet een enorm begrotingstekort in Utrecht, dat valt dan nog mee. Maar ja, het zijn maar een beperkt aantal inkomstenbronnen. En uh, ze geven wel 1,34 miljard, wat enorm veel geld is, dat jassen ze er even doorheen. Ja, wat is je reactie daarop? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja hoe is het allemaal verdeeld? Ik bedoel, waar is het allemaal, uh, je, je had in de afgelopen uitzending al een aantal dingen genoemd waar het uh, aan verspild is. Waar het naartoe is gegaan of is het ook uh, gewoon 90% gewoon onzin? Nou ja, uh, kijk, uh, ik kan die rubrieken noemen. Uh, ze klinken soms wel sympathiek, maar... Vergeet niet dat, dat, dat veel gemeenten er geen efficiënte invulling aan kunnen geven. Nee, nee het mag wat kosten. Zeg maar. Ja, inderdaad. Hè. Noem bijvoorbeeld werk en inkomen. Nou ja, door, de, door de lastenverhogingen zien we eigenlijk dat steeds meer mensen in een uitkering komen. Hè. Dus het beleid werk en inkomen is totaal niet effectief. Nou, nee. Duurzaamheid. Eh, op het moment dat je mensen mag genoeg... Kijk, uh, hey, bijvoorbeeld duurzaamheid is voor mij ook het kopen voor, van, van biologisch voedsel. Of, um, of, of, of wat meer betalen voor groene stroom, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, of een zonnepaneel op je dak leggen. Ja. Maar dat zijn allemaal investeringen. Daar heb, je, daar heb je geld voor nodig. En op het moment dat een groot deel van je inkomen uh, ja, in de vorm van belasting wordt geconfiskeerd... Dan is de kans kleiner dat je, dat je het geld over hebt om in, uh, in, in duurzaamheid uh, te investeren. Mm -hmm. Nou, openbare ruimte en groen. Nou ja, eh, ik bedoel op het moment dat je, dat, dat, dat, dat je niet overal stenen legt, uh, het wordt vanzelf groen. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat, uh... <laughs> ja. <laughs> onderwijs. Nou ja, onderwijs kan, kan natuurlijk iets heel goed zijn, maar... ...onderwijs, dan moet je ook de markt in betrekken. Hè? Uiteindelijk... Uh... Ja. ja, maar wat je nu hebt op school... ...is gewoon een soort uh, hersenspoelinstituut... ...waar mensen geïndoctrineerd worden... ...met sociaaldemocratische bullshit. Ja, en, en, en het ergste... ...want ik ja, kijk uiteindelijk... ...wie betaalt bepaald... ...dus ik kan me wel voorstellen... ...dat, uh, dat, dat onderwijsinstellingen... ...die totaal in een budgeteconomie... Uh, ...zitten... ...dat die naar de mond uh, praten... ...van hun onderwijsminister... Uh, maar het ergste nog is de enorme mismatch. Er zijn, er zijn naast dat er legio werklozen zijn in Nederland, zijn er ook legio-vacatures. Ja. En die vacatures kunnen niet worden ingevuld, omdat er een, een, een complete mismatch is tussen datgene wat mensen kunnen en datgene waar werkgevers naar vragen. Dus als je de werkgevers een grotere rol geeft in het onderwijs, maar dan moet werkgevers daarvoor wel de middelen hebben, dus dan moet je werkgevers minder belasten. Dan uh, ja, wordt die mismens ook kleiner, hè? dus komen er meer mensen aan het werk. En daarvoor is onderwijs toch bedoeld om te investeren in de toekomst... en dat die mensen ook iets gaan uh, produceren met datgene wat ze hebben geleerd. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de... Nou ja, dan hebben ze nog een rubriekje welzijn, jeugd en volksgezondheid... Een hele brede rubriek uh, zit van alles en nog wat in. Uh, veiligheid. Nou ja, als je dan, als je dan het hoofdstuk veiligheid uh, erbij pakt en kijkt wat, wat, wat, wat ze daaraan uitgeven. Ja, hoe kun je investeren in veiligheid? Hè? Ik bedoel, je kunt, het, het zal nooit 100% veilig worden. Nee, maar ik vind veiligheid ook eigenlijk een eng woord. Ik bedoel, uh, gevaar is gewoon veel beter. Ik bedoel, dat houdt je scherp. En, en, en veiligheid, ja, daar word je gewoon niet meer alert van. Op een gegeven moment, dat je die veilige zone uh, verlaat waar je in leeft. en, en je, je komt in een ander land waar het minder veilig is. weet je ook helemaal niet hoe je op gevaar moet reageren. Ja, toch? Ja, of ben ik. of uh, praat ik van nou, onzin? Nou, nee, maar ik, ik zal je wel vertellen. Ik, ik ga nu niet het hoofdstuk erbij pakken, omdat ik nu in een heel ander hoofdstuk zit. Maar veiligheid is in principe op het moment dat er iets gebeurt dan bel je iemand om je te beschermen, bijvoorbeeld de politie, en die verwacht je dan binnen vijf minuten. Ja. Maar dat hele hoofdstuk veiligheid, dat gaat ook over hele andere dingen dan, dan, dan, dan dit. Ja, en... dat ze het bedrijfsleven willen dwingen om uh, uh, veiligheidsschoenen te dragen, veiligheidshandschoenen en andere veiligheidsbullshit. Nou ja, het, het, is, het is vaak dat er een heel verhaal van wordt gemaakt... Uh, Waardoor ook weer instanties subsidies uh, kunnen krijgen. Omdat zij ook iets doen met veiligheid. Nou, dan heb je nog cultuur en sport. Ah. Ho belangrijke hobby's natuurlijk. Uh, ja, ja, hobby's. Waar ja. je ook heel <laughs> veel geld in kunt investeren. Oh my god. Ja. Gemeentelijk vastgoed. Ja, dit is horen geen vastgoed te hebben. Ja. Nou ja, stedelijke ontwikkeling. Hè. Je hebt die... Oh, uh, ja, ja. Ja, ze weten in ieder geval waar ze het over de balk moeten smijten in ieder geval. En het erge is, van zelfs al zou het nuttig zijn, dan zou je denken van, nou goed, dat, dat gun je de overheid nog, dat mogen ze doen, en nog doen ze het gewoon totaal verkeerd. Ik bedoel, een, een ondernemer die weet gewoon hoe je heel efficiënt uh, met, met geld om moet gaan, een ambtenaar die weet dat niet. Ja, en zelfs als zou je het wel weten dan nog... Uh... Ja. Vaak, vaak zijn uh, ambtenaren, he, omdat de orga organisatie van de overheid heeft vaak ook niks met, met, met vertrouwen te maken. Nee, Dat nee, je nee. zegt, die is deskundig, dus die vertrouwen we. Vaak is er een hele gelaagdheid met uh, de ene ambtenaar die dan weer boven de andere ambtenaar en daar weer een boven ambtenaar. Ja, uh, een commissie erboven, en een toezichthouder en een waarkomt. Uh. Ja, ja <lacht> en ja. <de lacht> <mensen die lacht> Die de besluitvorming nemen. Je hebt dus de, de, de ambtelijke top, maar daarnaast heb je ook de politieke top. Nou, en daar zitten vaak weer, uh, weer laag uh, opgeleide, of, of in ieder geval voor het, voor het dossier. Hè. Uh, ze hebben vaak wel een algemene hoge uh, opleiding, maar vaak uh, nou ja, zit er iemand die houdt zich bezig met, uh, uh, met uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, stedelijke ontwikkeling. En dat is dan geen bouwkundige, maar dat is een geschiedenisleraar. Ja, bijvoorbeeld een minister van Financiën heeft een uh, landbouwopleiding. Ja, een landbouwopleiding. Nou, zo zie je dat op, op gemeentelijk niveau nog veel vaker dat hè, mensen die bijvoorbeeld beslissingen moeten nemen op het gebied van veiligheid, ja, dat die, uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat die zich bezig hebben gehouden met. Uh, ja, met uh, kunst. Ja, ja. Of, of iemand die zich bezig moet houden met sport... Uh, die, uh, die, die, die, die, die ooit in een, een doctoraal boekhouder heeft binnengehaald. Je, je hebt vaak een, een enorme mismatch tussen degene... en in sommige gemeenten betekent dat de ambtenaren gewoon zelf de baas zijn. En dat, dat, dat, dat er een, een deskundige... Politieke leiding ontbreekt, waardoor je dus hebt dat zij zeggen: nou ja, ja, uiteindelijk willen ambtenaren zelf ook iets. Dat ze zeggen: nou ja, we moeten meer uh, uh, meer personeel op onze afdeling hebben en dat, uh, ja, dat die politicus dan zegt: ja, dat zal wel. Uh, ik weet het ook niet. Ja, goed. Maar, maar heb je nog iets, uh, nog verder nog iets gevonden in die, uh, in die hele brei? Nou, ik denk dat dit wel heel belangrijk is. Dit geeft de essentie aan. Ja, kijk, er staat hier dat ze een boekhoudkundig resultaat, een positief resultaat hebben van 50,9 miljoen. Dat is er dan nog over. Maar ja, als ze dan met 1,34 miljard begonnen zijn, dan is dat natuurlijk heel weinig, hè? Ja, ja, ja. Ja, goed, 19 maart dan uh, zullen we het weten. Misschien dat er dan een uh, Libertarische Partijtje daar in de, de Raad van Utrecht zal zitten... en uh, misschien een klein beetje invloed erop kan hebben. Dat, dat, dat zullen we allemaal zien. In ieder geval 18 uh, maart, dan is er een lezing in Utrecht... met ook georganiseerde Libertarische Partijen. En dan zal Frank Karsten, bekend van meer vrijheid en van het Mises Instituut... en van zijn boek De Democratie Voorbij... hij zal dan een lezing gaan houden over zijn boek De Democratie Voorbij... Dat is allemaal om 8 uur in het Louis Hardloper Complex. En uh, ja, je bent allemaal van harte welkom. En uh, ja, dan gaan we nu naar uh, Eike toe. Ja, ik zit hier uh, met uh, Eike de Vries. De nummer twee van de Libertarische Partij uh, in Utrecht. Eike. Goedenavond, Johan. Ja, vertel even wat je doet allemaal in het leven. En, uh... ja, ik uh, ben afgestudeerd Nederlands strafrecht. Uiteindelijk niet daarvoor gekozen om daarin verder te gaan werken. Ik werk naar een juweliersbedrijf. Uh, daar zat toch uiteindelijk uh, mijn grote liefde en een beetje met, ja, gewoon veel met werken, et cetera. En, uh, ik vind het, goud, zilver zo, sowieso interessant. Uh, ik, uh, ik heb me de afgelopen ja, jaren eigenlijk, heb me flink verdiept in, uh, in de economie, aan de aanleiding van de crisis. En ik wil graag weten hoe het allemaal zat en vooral in, in geld. Wat is nou geld? Uh, hoe zit geld in elkaar? Uh, wie controleert het? Waar komt het vandaan? Wat is de rol die het speelt in de geschiedenis? En uh, ja, hoe, hoe zit het met het geld nu op dit moment? En wat is de, de rol van goud en zilver daarin? Dus uh, daar heb ik me in verdiept. En zodoende ben ik ook eigenlijk bij het libertarisme terecht gekomen. Ja, en uh, voor libertariërs is uh, goud altijd heel belangrijk. Uh, zilver ook. Vertel even hoe, hoe dat precies zit. Waarom zijn uh, libertariërs zo gek van goud? Nou, ik denk dat, dat dat met name komt omdat op het moment dat er uh, betaald wordt, gehandeld wordt, uit wordt gegaan van een systeem van goud en zilver... Goud en zilver, is maar een bepaalde hoeveelheid van op aarde, kan niet uitgebreid worden, ook niet door een overheid. Dus het zorgt eigenlijk voor dat een overheid beperkt wordt in zijn uitgavenbeleid. Dus de overheid kan niet bijmaken, niet bijdrukken. En goud en zilver, ja, zij ontlenen hun waarde eigenlijk aan de markt, aan de vrije markt en niet bij field van een overheid. Goud en zilver hebben van oudsher bepaalde eigenschappen die, die spreken tot mensen, dus een bepaalde duurzaamheid, het, het, en dat is denk ik wat, wat belangrijk is voor, voor libertariërs. Het, uh, het, het houdt de overheid in check. Het, het heeft intrinsieke waarde in tegenstelling tot, tot fiat geld, oftewel valuta. Is het uh, heeft het een, een, een, een intrinsieke waarde aan zich. Het is een opslag van, van waarde als het ware. Terwijl fiat geld of, of, of valuta, ja, dat, dat is eigenlijk een manier om, om, om waarde te, te lekken. N lang geleden was het uh, heel normaal dat... Uh... ...geld gewoon uitgedekt werd door goud en zilver. Maar ergens uh, is het gewoon misgegaan. Uh, weet je ook wanneer dat was en hoe dat kwam en uh, wat de achterliggende redenen waren? Ja, ja, ja goed. Het is vrijwel altijd het is het zo dat, uh, dat je een periode hebt van, van goud en zilver... ...waarin vrije handel mogelijk is en dan bloeien economieën bloeien op. Als je een systeem hebt van goud en zilver zoals oorspronkelijk in de Amerikaanse constitutie was, was voorgesteld waarin goud en zilver vrij van elkaar kunnen bewegen qua waarde. Ja, dat je, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid goud een bepaalde hoeveelheid zilver. Die verhouding lag destijds eens stad tot 15 ongeveer. Als er dan meer vraag was naar goud op een bepaald moment, dan verkochten mensen hun zilver. ofwel dus hun zilverig geld eigenlijk in om goud te kopen. Of gouden geld. En, na verloop van tijd was er zoveel zilver op de markt, dat die prijs dusdanig laag lag ten opzichte van het goud. Dat sommige bezitters van goud dachten, ik ga weer in zilver investeren. En zo doen de leeft die, die prijs als het ware stabiel. Dus de markt zorgt eigenlijk voor een stabiele verhouding tussen goud en zilver. Dat is het belangrijk van, een, van een, ja, een, een, een vrij schommelende goud- en zilverkoers onderling als zijnde geld. Ja. En wat je dan krijgt is dat de overheid wil meer controle hebben. En ja, een overheid wordt nou eenmaal beperkt in zijn uitgaven door goud en zilver, omdat ze het niet bij kunnen drukken. Dus er zijn overal door de geschiedenis, overal ter wereld, in China, in. in in de Verenigde Staten, in, in, in Zuid-Amerika, in Europa... zijn er pogingen geweest om, om via het geld te starten. Dus dat, mensen, eh, dat, dat, de, dat de overheid biljetten uitbracht... die of deels gedekt waren door goud of niet gedekt waren. Daar hadden veel mensen hadden er vertrouwen in. Maar een overheid drukt bij, drukt bij, drukt bij... om dure projecten te kunnen financieren. En alles wat de overheid bijdrukt... Ja, dat wordt het geld voor andere mensen ook weer steeds ongedeeld gedeelte minder waard. Dus je krijgt ja. in, inflatie eigenlijk, waardoor ja, spaders... Ja, benadeeld worden. Ja, dat is inderdaad in uh, Frankrijk, de, de Lodewijkjes, uh, die konden daar ja. ook wat van. Hè? Maar uh, wat is de, de, de crime of 73? Wat is dat voor iets? Ja, nou goed, uh, waar je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten voorheen dus eigenlijk goud en zilver had als geld. Uh, was, was, het op, was het op een gegeven moment zo dat een aantal bankiers dachten van nou, weet je, uh, goud is een beetje het geld van de rijken, zilver is het geld van het volk. Als we nou eens overgaan op één van de twee, dan is dat makkelijker te controleren, dan is ook eigenlijk wat gebeurde. Mm. Dus er werd in, uh, in 18, uh, 1873 werd op een gegeven moment bepaald dat niet zilver, maar goud officiële geld was. De dollar was een bepaalde hoeveelheid goud, een bepaalde, moment, eenheid, een bepaalde hoeveelheid goud, dat was de dollar en zilver niet meer. Dus je krijgt vervolgens dat ja, de grote behoefte blijft aan goud, maar dat de behoefte aan zilver daalt, want je kon je belastingen er in principe niet meer mee betalen. Mm -hmm. En hoewel er nog steeds eenzelfde hoeveelheid geld in omloop was, in eerste instantie, goud en zilver, en in één keer viel dat zilver weg als zijnde geld, dus had je een, een kleinere hoeveelheid geld die een, een even grote hoeveelheid goederen nastreefde. Dus je kreeg een enorme, overal enorme prijsstijgingen. Of ja, nee, je kreeg in ieder geval een, een, een situatie waarin alles voor mensen echt onbetaalbaar werd. En de crisis, veel mensen failliet, veel leed. Op een gegeven moment is men gewoon, heeft men de goudstandaard ook maar losgelaten. En, wat is er toen gebeurd met het geld? Ja, wat, wat je sowieso kreeg op het moment dat ze een goudstandaard hadden, dat er hè, één bepaalde hoeveelheid goud in de bank lag. En er werden biljetten uitgegeven die stonden voor die bepaalde hoeveelheid goud. Dus er zorgde voor dat het handel wat makkelijker was, want anders moest je die gouden munt ronddragen. Maar ja, het was natuurlijk steeds aanlokkelijker voor bankiers en ook voor de overheid om, om meer biljetten uit te geven eigenlijk, dan dat er daadwerkelijk goud was om die biljetten te dekken. Dus zodoende konden ze duurder projecten financieren, financieren cetera. Maar ja, het probleem is op het moment dat er zoveel biljetten worden uitgegeven, is er niet, niet genoeg geld om dat te dekken. En bij een, een bankrun, ja, dan komt de overheid of komt de bank in de problemen. Mm -hmm. Dus wat zeiden de overheden toen? Nou, uh, particulieren kunnen bijvoorbeeld geen, geen goud, meer, uh, kunnen goud niet meer claimen. Of wat ze in Amerika hebben gedaan, wat Franklin D. Roosevelt heeft gedaan in 1933, is gewoon zeggen, nou... Van nu af aan is het verboden voor particulieren om goud te hebben. Uh, zij kunnen goud inleveren tegen een koers van 20 dollar per troy ounce. Dus voor een ounce, een troy ounce van uh, 31,1 gram, kregen ze ongeveer een 20 dollar aan dollars. Want het was nodig om de economie te stimuleren omdat er zogenaamd crisis was. Die eigenlijk het gevolg was van fractioneel bankieren en het frauderen van, van de overheid. Uh, van de een op de andere dag toen, al het goud. Uh, bij de, uh, de Federal Reserve Bank lag, bij de overheid, uh, heeft de Amerikaanse overheid gezegd, nou, oké, okay, uh, we krijgen nu uh, een situatie waarin goud geen 20 dollar waard is, maar 35 dollar. Oftewel, in één keer werd de waarde van de dollar gigantisch omlaag gehaald. Dus mensen verloren van de een op de andere dag 60% van hun koopkracht. Hm. Dus 60% van de koopkracht van het Amerikaanse volk werd eigenlijk gestolen door de ...door de Amerikaanse regering. En dat, dat lees je helaas weinig in de geschiedenisboeken... ...maar dat is toch wel... een vrij, uh, ...vrij indrukwekkende manier... Van, uh, ...van het volk bestelen van de een op de andere dag. Ja. En momenteel is een uh, trojaans... Nou, ...dat zal uh, jullie wel weten... ...maar uh, momenteel ligt het... Uh, ...om en nabij de, de 1300 dollar of zo. Nee, ja. richting de 1400 dollar... Uh, ...Johan. Ja, ja je, ziet, je ziet het verschil natuurlijk naar waar, waar we nu staan. En toch met dezelfde hoeveelheid goud... ...kun je ongeveer dezelfde hoeveelheid goederen kopen... Dus ja, goud is in principe niet echt gigantisch gestegen in waarde. Het is dus eerder zo dat, dat, dat hè, de valuta gedaald zijn in de waarde. En dat maakt dan niet uit of je dan de euro pakt of de dollar of de gulden. Allemaal verliezen ze gigantisch veel waarde, omdat ja, overheden standaard zorgen voor inflatie. Want inflatie is eigenlijk de geheime belasting. De enigen die er profiteren van inflatie, van het bijdrukken van geld, zijn degenen die dichtst bij de inflatiebron zitten. Ja, dat zijn uh, de grote corporaties, uh, de wapenindustrie uh, en de overheid zelf uiteraard. En degene die er ja, nadeel aan ondervinden, dat zijn degene aan het einde van de, van de rit. Zijn uh, degene met vast salaris... Hun geld wordt steeds minder waard en de spaarders uh, in het bijzonder. Dus wat heeft het voor zin om, om te sparen in, in valuta? Op het moment dat die valuta ieder jaar een paar procent minder waard wordt? Ja, ik geloof de rente is nu uh, bij de meeste banken 2, nog wat en uh, de, de inflatie is 3 procent. Ja, jezus. dat is je, je zou eventueel kunnen kijken naar shadow stats, waar ze iets meer rekening houden met, uh, met de steeds aangepaste rekenmodellen, die. Uh, die ja, die dat ook nog, ja. Om, om inflatie te berekenen. Ja, dus bijvoorbeeld uh, het. Normaal gesproken was het vroeger zo dat je een mandje had met bepaalde goederen erin en de prijs van die goederen werd, ieder jaar werd dat wederom gekeken, want met een bepaald. nou zoveel is de, de prijs gestegen in procenten of gedaald, maar over het algemeen stijgt het eigenlijk altijd als een overheid geld uitgeeft, omdat... Overheid altijd zorgt voor inflatie, of in ieder geval zijn best doet om, om voor inflatie te zorgen. Maar nu hebben ze steeds aangepaste rekenmodellen. Dus waar ze bijvoorbeeld stel dat je een bepaalde auto kocht vorig jaar, die zat in dat winkelmandje, die kostte 13.000 euro. Dit jaar kost zo'n zelfde auto 35.000. Dan zegt de overheid, ja, die auto is al duurder, maar er zit nu wel ABS op. En dus is die in principe meer waard. dus is er geen sprake van inflatie. En zodoende weten ze eigenlijk, door heel creatief te zijn, weten ze. ...de officiële inflatiecijfers laag te houden richting de 2 à 3 procent. Mm. Terwijl de werkelijke inflatie, ja, die, die zien consumenten in de supermarkt over het algemeen. Mm. Dat producten steeds duurder worden en, en het zijn maar een paar centen... ...maar vaak op, de, de, op een heleboel producten, en dan loopt dan toch wel al een de procent. Ja, als we hierop inhaken, wat is tot nu toe de grootste, het grootste schandaal geweest... ...als het gaat om de correctie van het rekenmodel van de inflatie... Maar het grootste, nou ja, ik, ik vind dat, dat die, die, die hedonistische calculatie, of hoe, hoe noemen ze het, vind ik eigenlijk het meest schandalig. Dus dat ze gewoon zeggen, van, nou luister, het product is wel duurder geworden, maar er zitten meer opties aan. En, en dus uh, heeft u eigenlijk meer waar voor een geld, dus er is er minder sprake van inflatie. Ja, dat, dat er zijn allerlei manieren hoe ze, hoe ze creatief zijn erin. Dus eigenlijk als je jezelf er een klein beetje verdiept, is het, is het eigenlijk schokkend. En dan vraag je je af hoe het nog kan zijn dat mensen nog steeds werken met de... de met de officiële cijfers, dus aanhalingstekens. Ja, over officiële cijfers uh, gesproken, ook de goudprijs wordt nogal uh, redelijk uh, gemanipuleerd. Hè? Eigenlijk, uh, ja, in een vrije markt zou goud veel meer uh, dollars en euro's waard zijn. Ja, ja dat, uh, de goudprijs, ja, in, in principe is het niet echt zo'n geheim dat de goudprijs ook grotendeels gemanipuleerd wordt. Dat klopt. Maar als je nu kijkt eigenlijk naar uh, wat de overheid bijdrukt... of wat centrale banken eigenlijk bijdrukken in geld... dan zou je verwachten dat de goudprijs flink zou stijgen. stijgen. Maar je hebt daarnaast een groot gedeelte van het geld... dat, dat eigenlijk uh, in de economie wordt gepompt, wordt gecreëerd door banken... doordat door, door mensen particuliere leningen aangaan of bedrijven. En ja, banken die stoppen nu eenmaal... Uh, of die, die, die lenen niet meer zo makkelijk geld uit. En daardoor krijg je eigenlijk een soort van deflatie. Hè? Dus... dus een soort contraction van, van die, die, die money supply. Waardoor de totale hoeveelheid geld in omloop beperkt blijft eigenlijk. In vergelijking met de, de snelheid waarmee overheden en centrale banken geld bijdrukken. Dus dat heeft allemaal invloed op de goudprijs. Maar uiteindelijk ja, is dat niet meer bij te houden. Dan dan de realiteit haalt, dan toch, uh, dan haalt, het, haalt het hele sprookje uiteindelijk in. En, en dat is het eigenlijk. Hè? Dat is het. Het feit dat nog zoveel mensen geloven in het fiat geld op dit moment. Dat het is eigenlijk alleen gebaseerd nog op vertrouwen. Denk je dat het binnenkort tot een einde zal komen? Dat de euro, de dollar of allebei, dat het gaat klappen? Ja, het is, het is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Mijn gevoel, zeg maar, dat het in ieder geval gaat gebeuren. binnen Niet al te lange termijn, maar het, is natuurlijk, het, het, het, het blijft te rekken. Het is afhankelijk van hoe lang overheden onderling elkaar staatsobligaties accepteren... En, ja, elkaar schulden blijven tolereren als het ware. Maar juist omdat landen zo met elkaar verweven zijn... economie zo met elkaar verweven... Eh, als één land omvalt, dan trekt het andere mee. En zeker als, als, een, als een, een, een grootmacht als Amerika om zou vallen... heeft het ook voor China gevolgen, voor Rusland... voor eigenlijk voor heel de wereldeconomie. Dus niemand is daarop gebrand. Maar ja, op een gegeven moment dan, dan houdt het gewoon op. Je kunt niet schulden bovenop op schulden stapelen. Mm -hmm. dus, en, en wanneer dat ingaat... ja, dat is een beetje afhankelijk van die factor... plus... Uh, hoe lang duurt het nog voordat mensen wakker worden en beseffen dat uh, dat eigenlijk uh, het financiële systeem waar wij nu mee omgaan, waar we nou gebruik van maken waar we in zitten, dat het eigenlijk een, ja, een, een aansluiting is eigenlijk en, en, en eigenlijk misdadig is ja, wat raad je trouwens mensen aan, want ja, dat, de euro's en, en dollar's, daar kan je maar beter niet uh, onder je bed hebben liggen, uh, wat kunnen ze er beter? Uh, daar stoppen goud, zilver, bitcoins, uh, litecoins en andere varianten. Het uh, spreiden van risico's uh, is natuurlijk altijd gunstig, maar juist omdat uh, de, de crisis waar we nu in staan aan de vooravond van, van een van waarschijnlijk de grootste crises die de wereld ooit heeft meegemaakt. omdat het ...nooit zo globaal was... Ja, ...dan zou het wel eens kunnen zijn dat er rare dingen gebeuren... Ja, ...dan kun je het beste voor zeker gaan... En, ...en door de ene eeuw heen zijn goud en zilver wel altijd... Uh, ja, ...de meest stabiele, stabiele manieren geweest om, uh, om jezelf in te dekken... ...tegen situaties van tegenspoed. En als ik dan een van de twee zou moeten kiezen... ...dan zou ik kiezen voor zilver eigenlijk... ...met name omdat de verhouding tussen goud en zilver op dit moment... ...gigantisch is en ligt eigenlijk... Uh, niet, niet realistisch groot. Dus, de, dus als je kijkt naar de geschiedenis dus van oorsprong. Eh, de verhouding tussen goud-zilver 1 staat tot 15 ongeveer. Dus voor ieder deel goud kon je 15 delen zilver kopen. En op dit moment staat de verhouding goud-zilver op 1 staat tot, 25, 1 staat tot 65. Mm. En dat maakt eigenlijk zilver zo goedkoop in verhouding tot goud. Zeker als je er rekening mee houdt dat zilver verbruikt wordt in de industrie. En, en na olie de meest industriële toepassingen kent. Het wordt verbruikt in, in alcoholvrije deodorants, zonnepanelen, in mobiele telefoons. Uh, het, het wordt Voor allerlei doeleinden wordt het gebruikt, maar ook verbruikt. Dus het raakt op. En de hoeveelheid goud die er op dit moment op de wereld beschikbaar is voor beleggers, is ongeveer vier keer zo groot, als de hoeveelheid zilver die voor beleggers aanwezig is. En toch is de verhouding goud-zilver op de beurs nu op dit moment 1 staat op 65. En dat maakt eigenlijk zilver spot goedkoop. En hoe kunnen mensen beste zilver gaan kopen? Want uh, bedoel, er zit btw op. hè? Ja, dat klopt. Dat Uiteraard, uh, de overheid probeert alles aan te doen om mensen daaruit te houden. Dus zoveel mogelijk vertrouwen te houden tot te ontmoedigen dat mensen ja, hun, hun kapitaal steken in iets anders dan via het geld. Um, daar zit btw op. Dus je betaalt normaal gesproken als je een zilverbaar koopt, betaal je 21% btw erover. Vaak betaal je nog maakkosten boven de spotprijs. Dus zeg dat de spotprijs 500 euro is per kilo, nou, dan betaal je dan uh, 20 euro voor het baardje bijvoorbeeld, uh, voor, en dan wordt er over totaal nog 21% btw gerekend. Dat is niet heel gunstig, maar er zijn gunstigere manieren, want over munten bijvoorbeeld, ja de munten vallen binnen de margeregeling, en de margeregeling wil zeggen dat, hè, dus dat je alleen over de marge dat er btw overbetaald betaald wordt, mm -hmm. dus dan kan het bij een inkoper die hè, uh, niet te groot verschil houdt tussen inkoop en verkoop, kan het interessanter zijn dan dat dus dan krijg je ja, uh, afhankelijk van of het uh, gebruikte munt zijn, of ze langer in omloop zijn of niet, kun je gunstig aan, uh, aan zilver kopen. En op dit moment denk ik het gunstigste is dus oud-Nederlands muntgeld. Hm. Dan zit je, er zit 72% zilver over het algemeen in, het meest voorkomen althans. En op sommige plekken kun je die kopen tegen ja, 7,5% boven de spotprijs. Dat maakt het vrij interessant om toch fysiek zilver in huis te halen. En uh, spra natuurlijk marktplaatsen af, want daar dat er iemand is die geen verstand heeft van wat hij verkoopt, en uh, dat je dan een keer een goede slag kan slaan. Ja. Nou goed, ja, uh, jij, doet, uh, jij bent nummer twee bij de Libertarische Partij hè, Eike? Ja, goed, Ja, uh, ja de, deze uitzending komt in het je weekend uit, die? ja ik ben nummer drie inderdaad, <laughs> uh, wat zijn jouw verwachtingen voor de 19 maart, ga je, ga je de raad in? <laughs> nou ja, als ik, kijk, mensen mag altijd hopen. Wat ik het belangrijkste vind, vooral, is dat wij in ieder geval kans hebben gehad om, uh, om mensen te bereiken. Dankzij de verkiezingen, dankzij de debatten die er zijn geweest. Uh, gewoon dat we wat meer aandacht hebben gekregen. Dat libertarisme meer aandacht heeft gekregen, vooral. En we hopen dat we kunnen bijdragen aan een iets bewustere samenleving. En bewust, bewustere in modus van Utrecht uh, in, in ons geval. En dat ze iets kritischer zijn ten opzichte van de overheid. En uh, zich bewuster zijn ook van, uh, van hun vrijheden. ...en uh, waar die, waarom ze die vrijheden hebben... ...of ze ze nog hebben, in hoeverre, et cetera... ...en uh, ja, wat ik dan verwacht uiteindelijk... ...van het aantal zetels... ...ik hoop dat we in ieder geval één zetel krijgen... ...en anders dan proberen we het door via weer... ...of wellicht weer in een andere stad... ...kijk, het is, uh, we hebben een, een, een leven lang de tijd... Om, ...om het libertarisme uit te dragen... ...en mensen te overtuigen van het feit dat het het beste is... ...om elkaar vrijheid te geven... ...dus uh, ja, wat dat betreft... ...is het, uh, is het eigenlijk nooit te laat... ...in ieder geval een hele mooie afsluiting... Uh, ...dank je wel, uh, en uh, ja. ja, goed. Uh, we gaan ja, het zien hè, volgende week. Goed uh, mensen, dat was dan de ICAT. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Het is heel interessant. En uh, ja, we zitten nu ook aan het einde van de uitzending. Dus uh, ik wens iedereen nog een hele fijne week. En uh, ja, als u in een stad zit waar uh, de Libertarische Partij meedoet aan de verkiezingen. Vergeet dan vooral niet uw stem daarop uh, uit te brengen. Maar dat is allemaal vrijwillig. Ja, fijne week allemaal mensen. Ja, hoi. doei. Doei.